6 uur Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat het kabinet niet verder bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Het budget moet minimaal 0,7% procent van het Bruto-nationaal product blijven in deze regeerperiode. Een motie daarover van GroenLinks en de ChristenUnie kreeg een meerderheid dankzij regeringspartij CDA. Ook werd gisteravond een SGP-voorstel aangenomen om grote gezinnen te ontzien bij de bezuiniging op het kindgebonden budget. De begroting van het kabinet Rutte werd verder zonder wijzigingen aangenomen. Onderzoeksinstituut CERN in Zwitserland heeft deeltjes gemeten die sneller gaan dan het licht. De onderzoekers zijn verbijsterd omdat de meting volgens de relativiteitstheorie van Einstein onmogelijk is. Als het toch klopt zou een van de pijlers onder de moderne natuur kunnen wegvallen. De metingen van de deeltjesversneller worden nu opnieuw bekeken. De meeste Nederlandse banken houden hun investeringen verborgen voor consumenten. Die conclusie staat in een rapport van de Eerlijke Bankwijzer. Acht van de elf onderzochte banken geven weinig openheid over de bedrijven of activiteiten die ze financieren. Dat maakt het lastig voor consumenten om te zien of een bank maatschappelijk verantwoord onderneemt. De Eerlijke Bankwijzer is ontwikkeld door onder meer Amnesty International en de FNV. In Den Haag is een gewapende man overleden die door de politie was neergeschoten. De man gedroeg zich agressief en stak zichzelf in zijn hals met een mes. De man kon de verwarde man overmeesteren door hem in zijn been te schieten. Hij overleed later in het ziekenhuis. In Texas mogen ter dood veroordeelden hun laatste maaltijd niet meer zelf uitkiezen. Gouverneur Whitmire zegt dat het ongepast is om veroordeelden zo'n privilege te gunnen. Zijn besluit zou een reactie zijn op de laatste maaltijd van een man. die gisteren werd geëxecuteerd voor een racistische moord. Hij bestelde een enorme maaltijd. met onder meer een driedubbele cheeseburger. en een pizza vol vlees. maar at er niets van op. Dan nog het weer. is lokaal nog een mistbank. Ver de stapelwolken met zonnige perioden. en meest droog. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen op deze vrijdag 23 september, de dag na het Doe-is-normaal-incident... en misschien wel de dag waarop alles anders blijkt te zijn. Want in het CERN in Zwitserland, u weet wel van die deeltjesversneller... heeft men ontdekt dat deeltjes sneller kunnen reizen dan het licht. Nou, de wetenschappers geloven hun eigen ogen niet, of misschien willen ze het niet geloven. Het zet namelijk alle natuurwetten op zijn kop. Nou, op zijn kop stond ook gisteren de Tweede Kamer. Premier Rutte kreeg zijn begroting zonder problemen door de Kamer. Maar kwam hard in botsing met PVV-leider Wilders. Rutte en Wilders bagitaliseerden het voorstel, het voorval, maar het CDA deed dat niet. De partij voelt zich ongemakkelijk en het gemoord erover neemt toe binnen de partij. Ik vraag aan fractieleider van de Christen-Democraten, Van Haarsma Buma, wanneer de maat vol is wat hem betreft. We schakelen ook nog even met Washington, waar vanaf vandaag iedereen die wat voorstelt in de financiële wereld, van bankier tot minister, aanwezig is op de jaarvergadering van het IMF. De vraag is of de aanwezigen de neuzen dezelfde kant op krijgen en het tij kunnen keren. Verslaggever Joris werpt zich op de tv-kanon. De lijst met 60 titels van de meest bepalende tv-programma's wordt vandaag bekendgemaakt. En pas op, er kunnen satellietbrokken naar beneden komen vandaag. Hoort u meer over in het Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons ook volgen via internet. Ga dan even naar nos.nl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht op NOS Radio 1 op Twitter. De algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer zijn gisteravond laat geëindigd. De tweede dag stond niet alleen in het teken van inhoud, maar ook weer van vorm. Met de doe is normaal discussie tussen gedoogpartners Rutte en Wilders. Doe toch, doe toch, eens normaal. man. Ja, doe toch, normaal, ja, normaal man. Ja, doe toch, man. is normaal, man. Dat is de. Ja, dat is normaal, Dat is niet de... ja. zo En voorzitter, de... ja. ja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 Nou, zo ging dat. De beschouwingen werden wel gedomineerd door bezuinigingen, door inhoud. pvda aanleider Cohen wilde daarover zekerheid. Stel nu dat die eurocrisis in de komende weken werkelijk doorzet. En dat het noodzakelijk wordt eh, om de begroting nog weer te gaan aanpassen. Betekent dat dan dat het kabinet ook dan kan rekenen op de steun van de gedoogpartner? Ja. Maar het zullen wel pittige onderhandelingen worden. Als het dan nodig zou zijn, maar zover zijn we dus nog lang niet ja, dan moet ik de minister-president gelijk geven, dan wordt het een bikkelhard gevecht. En daarmee is het Rutte gelukt om vrijwel niets aan zijn begroting voor volgend jaar te veranderen. Slechts enkele moties werden aangenomen, onder andere over ontwikkelingssamenwerking. Er wordt vastgehouden aan minimaal 0,7 procent van het bruto nationaal product. Bij de stemming ontstond een wat lacherige sfeer toen Kamervoorzitter Verbeet zich versprak. De motie slap, sap, slop... <Gelach> Het komt niet meer goed. erg. Nou ja. Nummer 20. Wie is daar voor? SP. Partij van de Dieren, Partij van de Arbeid, GroenLinks, D66, SGP, ChristenUnie, CDA. Aangenomen. Ja, de motieslap, waar ze zat bedoelde. Ook het voorstel van de SGP werd aangenomen... waarin de bezuiniging van 200 miljoen euro... op het kindgebonden budget wordt geschrapt. Het geld wordt anders verdeeld ten gunste van grote gezinnen. Gezinnen met drie of meer kinderen. De Pakistanse geheime dienst, de AISAI... was betrokken bij de aanslag op de Amerikaanse ambassade in Kabul. Dat zegt de hoogste Amerikaanse militair, Mike Mullen... De aanslag, waarbij 25 mensen omkwamen, werd uitgevoerd door Haqqani. Volgens Muller zijn er aanwijzingen dat de geheime dienst van Pakistan achter de aanslag in juni zit op het Intercontinental Hotel in Kabul. With ISI support, the Haqqani operatives planned and conducted that truck bomb attack, as well as the assault on our embassy. We also have credible intelligence that they were behind the June 28th attack on the Intercontinental Hotel in Kabul and a host of other smaller. But effective operation. Pakistan heeft inmiddels gereageerd. Het land vindt de uitspraken van Mullen onverantwoord. De 74-jarige Michael Sata wordt de nieuwe president van Zambia. Hij wordt koning Cobra genoemd vanwege zijn scherpe tong. Sata deed voor de vierde keer mee aan de presidentsverkiezingen in Zambia. In 2008 verloor hij wegens stemfraude, zegt hij. Ik heb niet lost, dus niet mijn tijd time. Ik heb niet verloren. Hoe accepte ik dat ik niet verloren heb? Tegen Sanders van Sata vrezen dat hij zich ontwikkelt tot een autoritaire leider. Zijn bewondering voor president Robert Mugabe van Zimbabwe... heeft hij nooit onder stoelen of banken gestoken. Mugabe zelf sprak in New York de algemene vergadering van de Verenigde Naties toe. Hij haalde fel uit naar het internationaal strafhof. Volgens Mugabe is dat alleen opgericht om leiders van derde wereldlanden aan te pakken. Mr. President, we in Afrika... We zijn ook duly concerned over de activiteiten van de internationale kriminaliteit, die eigenlijk alleen voor of de afstanden van de wereld, de meerderheid van ze Afrikans. Mugabe zei dat door deze selectieve aanpak van leiders de geloofwaardigheid van het strafhof straf op het Afrikaanse continent afneemt. De leiders of bush blair routinely Maar al ogen zijn gericht vanavond dan zal de Palestijnse president Abbas vragen om een volwaardig lidmaatschap van de VN voor de Palestijnen. Veel mensen zagen gisteravond op de Grote Markt in Den Haag... hoe een gewapende man werd neergeschoten door de politie. De man gedroeg zich agressief op een van de terrassen. De politie vroeg hem zijn mes af te geven. Ik gaf hij geen gehoor aan. En er is hierbij door de collega's in zijn been geschoten. De man heeft zichzelf verwond met een mes in zijn halsstreek. En helaas uiteindelijk heeft de man weten te overmeesteren is hij naar het ziekenhuis overgebracht... Uh, waar hij korte tijd later aan zijn verwondingen overleed. Eén omstander raakte bij het incident gewond aan zijn been door een afgeketste kogel. Even naar de beurzen. De angst voor een wereldwijde recessie domineerde de financiële markten gisteren. Net voor sluiting in New York wisten de aandelenbeurzen het verlies nog met ruim 1 procentpunt terug te dringen. Ondanks dat verloor de Dow Jones 3,5 en ook de technologiebeurs Nasdaq 3,3 Ook de Japanse Nikkei staat op een verlies momenteel van zo'n 2 procent. U kunt toch even terugluisteren ons nieuwsoverzicht, dan moet u eventjes naar onze website. Dat is nos.nl slash radio1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Het is negen minuten over zes. Coldplay komt zaterdag 17 december naar ons land. De Britse groep treedt dan op in Ahoy... ter gelegenheid van de release van het nieuwe album Milo Zalito. Eerder dit jaar sloten de band de zaterdag van Pinkpop af. De kaartverkoop voor het concert in Rotterdam begint vandaag om negen uur. Vlaks hoorde u van Coldplay, de kaartverkoop voor het concert in Ahoy in Rotterdam van 17 december begint vandaag om 9 uur. Het is 14 minuten over 6. wij gaan naar Joris van de Kerkhof voor het eerst vanochtend en jij bent, Joris, Goedemorgen. Goedemorgen Lara. Volgens mij dichterbij dan ik denk. Ja, gewoon zwaaien en dan kan ik je zien, denk ik. Nou ja, even kijken, ja, dat zijn allemaal van die vreselijke gebouwen hier op het <laughs> t, t, t, t terrein. Maar ja, als je naar buiten kijkt, zie je het. Nee, nee. Nee, nee je kunt ook helemaal niet naar buiten nee joh, kijken. Ik kan helemaal niet. Ik heb hier helemaal geen raam, dat weten luisteraars misschien niet. Maar... Nee, nee. Uh, maar één gebouw verder en dan nog een gebouw verder op het gigantische mediapark uh, staat, uh, staan de kleuren van, de, van beeld en geluid. Het, uh, het museum, uh, de belevenis uh, van, uh, van radio en televisie van de afgelopen. Uh, nou ja, zeg maar 60 jaar. Want over die 60 jaar gaat het uh, vandaag uh, in ieder geval. 60 jaar televisie, de kanon van 60 jaar televisie. En dan komen er misschien. Ja, ik was net naar Coldplay aan het luisteren, net als jij en al onze luisteraars. Coldplay klinkt al nostalgisch op het moment dat het nu uh, gemaakt wordt en, en dat ze nu nog optreden. Uh, dat gevoel heb ik althans. Echte nostalgie. Ja, nou ja, luister maar. Twaalf verschillende categorieën zijn. Er 60.000 mensen hebben gestemd. En van die 12 verschillende categorieën komen er vijf verschillende programma's... in de canon van de Nederlandse televisie. De meest beeldbepalende programma's van de, van de afgelopen 60 jaar. Eh, programma's die, die, die, die je net hoorde, maar dus ook heel veel andere programma's. En ondertussen wordt er op de radio, op Radio 5, Radio Nostalgia... wordt er de hele dag ook uitgezonden. Eh, tussen 7 en 10 komen er drie gasten. Edwin Rutte komt over broodjespoep vertellen, Frits Barend komt over uh, sport uh, vertellen... en Joris Linssen komt over human interest en heel veel andere dingen uh, vertellen. Uh, zo ieder uur worden er verschillende soorten, verschillende thema's uh, aan de orde gesteld. En mijn eigen echte radio nostalgia zal dan pas tussen zes en zeven zijn. Want dan presenteert mijn oud-collega van de KRO... Ben Kolster uh, het laatste uur. En dat wordt dan mijn nostalgia, maar daar moet ik dan nog twaalf uh, uur uh, voor wachten. Eerst uh, zo dadelijk het eerste uur uh, met, uh, met, uh, met Edwin Rutte. En uh, daarvooraf komt ook nog, en dat is misschien ook wel redelijk nostalgisch, uh, Pekel vertellen waarom dit allemaal uh, gedaan wordt. En wat we er uiteindelijk allemaal wijzer van worden. En leuke Lara, die toontjes, dat die nu in je hoofd zitten. Ja, heel fijn. En <laughs> dankjewel. Ja. <laughs> Joris van der Kerkhoofd gaat terug in de tijd. Nostalgie vanochtend dus in het Radio 1-journaal. Goed. In het Persmuseum in Amsterdam hangen verdachte portretten. Dat is een tentoonstelling waarbij aan de hand van enkele beroemde rechtszaken... het vak van de rechtbanktekenaar onder de loep wordt genomen. De expositie is de eh, eerste zes weken te zien in het Persmuseum. En gaat daarna reizen door het land. Verslaggever Paul Sanders ging met rechtbanktekenaar Alois Oosterwijk... van het ANP naar de expositie. Rechtbank, wilt je gaan staan? Ik hoop sorry, wat je toch wel nodig hebt. Uh, een, uh, mengbakkie, uh, potjes, uh, sepia. Een potlood natuurlijk, pen, inkt, penselen. Uh, Dikwit, als je foutjes maakt, uh, papier... En uh, met een uh, schetsboek waar ik alle uh, voorschetsen maak van de, de tekening. Dit is uh, Hiddema bijvoorbeeld. Ik open de zin in. Tot als je een hoofd ziet als Robert M. Wat eigenlijk een vrij grappig hoofd is. Met een vrolijke kuif, lekkere dikke vlezige oren die je goed vast kan pakken. Van de andere kant ik heb ook Romeinse humor getekend. En die hebben echt... Zo'n aardappelhoofd. En dat, ja, dat, dat past er dan ook wel weer bij. Dat uh, uh, holleden met zijn neus. Dat, je, je geeft iets weer van wat voor soort uh, mensen het zijn. En, uh... Tekeningen uit het proces omtrent de vuurwerkramp Enschede. Ja. Wat belangrijk is natuurlijk, is om het karakter van iemand vast te leggen. Hoe doe je dat als tekenaar? Dat lijkt me nou ook ontzettend moeilijk. Ja, nou daar moet je niet te geheimzinnig over doen, want we zijn dus geen uh, psychologen, we zijn uh, tekenaars. We, het is eigenlijk, <laughs> je moet heel goed kijken en dat moet je weergeven in. Dan, ik, ik, als ik teken, dit zijn trouwens de tekeningen van Roodbeen weer en uh, Guren, waar we naar, waar we naar kijken. Um, uh, als, ik, als ik teken, hou ik me eigenlijk niet met denken bezig. Van tevoren en daarna heb ik wel ideeën over een verdacht of zo. Maar tijdens het tekenen probeer je eigenlijk gewoon zo goed mogelijk te tekenen. En... De tekenaar moet eigenlijk de feiten weergeven en niets meer ja, dan dat. Ja, eigenlijk wel. Je moet een soort van een verslaggever zijn. Ik, ik voel me ook eigenlijk een, een, een tekenend verslaggever. Dat is uh, de pretentie. Ook misschien wel een beetje te, maar uh, ja, dat, uh, dat past me wel. Eén verdachte tekenen is één, <laughs> maar een heleboel verdachte tekenen, dat is twee. De zaak rondom de Hells Angels, de Limburgse nomads. Ja. Hoeveel man zaten daar in de zaal? Ik heb ze altijd geteld. Volgens mij zijn het 43 of 45 mensen die ik in ieder geval getekend heb. En uh, ja, dit was, Hier ben ik twee, drie dagen bij geweest om ze allemaal één voor één te tekenen. Dit, zijn, dat, dit was een erg leuk proces om te volgen. En, uh, dit was een, een van mijn eerder eerste uh, printen waar ik echt zoveel mensen op heb gedaan. Later heb ik het met de Hofstadgroep nog een keer gedaan. En met name het uh, Holleder-proces daar heb ik ook heel uitgebreide tekeningen van. Het liquidatieproces wat op dit moment speelt in de bunker. Ook uitgebreide printen van. Maar dit was een van de, van de eerste. Ja. Als je zoveel markante figuren in een rechtszaal hebt... is dit dan een toetje voor een tekenaar? Ja, eigenlijk wel. Nou, het, het, zeker omdat ze eigenlijk allemaal wel wisten dat ze vrij zouden worden gesproken. Dus ze waren allemaal heel jolig. Uh, ze gingen naast me zitten. Uh, en je zei, uh, kun je een stukje van, me, van mijn dikke kop afgummen? Uh, allemaal dat soort... Uh. Maar van de andere kant, ik heb van collega Felix Kireen wel eens gehoord... dat ze me half hebben gedreigd om uh, zijn vingers te breken... als hij nog een tekening zou maken. En een uh, en, en, en roodbeen is dus een keer, uh, wat ik van hem begreep... Ook een van die gasten op hem afgekomen. Die zei van nou, en nou ga je gummen. En ik weet niet of Chris dat gedaan heeft trouwens. Maar uh, het zit niet echt in zijn aard om uh, te buigen. Nee. <laughs> Als u die uh, portretten wilt zien, moet u naar het Persmuseum in Amsterdam. Daar uh, is de expositie te zien. De eerste zes weken en daarna gaat hij dus door Nederland. U hoorde een bijdrage van Paul Sanders. Negen minuten voor half zeven. U het naar het NOS Radio 1 journaal. Er waren te weinig leerlingen, de kwaliteit van hun onderwijs was onder de maat. Het Islamitisch College Amsterdam moest afgelopen zomer dicht. Maar docenten van deze voormalige islamitische middelbare school... mogen opnieuw een school voor voortgezet onderwijs oprichten in Amsterdam. Ze hebben daarvoor goedkeuring gekregen van de minister van Onderwijs, Marja van Bijsterveld. De Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher is er niet blij mee. Voordat we een herhaling krijgen van het oude islamitisch college, waar het onderwijs niet goed was, waar vragen waren over het burgerschap, waar de zorgstructuur niet op orde was, euh, moet er nog wel het een en ander gebeuren. Dus ik ben negatief, tenzij ik genoeg argumenten en afspraken krijg om zeker te weten dat het goed wordt voor die kinderen. Welke afspraken wilt u dan zwart op wit zien voordat de school van start mag gaan? Ik wil zwart op wit heel concreet afspraken over kwaliteit. Kwaliteit van leerkrachten, kwaliteit van lesprogramma's. Resultaatgericht werken. Afspraken over burgerschapsprogramma's. Afspraken over de code goed bestuur. Dus hoe moet een schoolbestuur zich professioneel gedragen. Afspraken over de zorgstructuur. Hele vanzelfsprekende dingen die het zouden moeten zijn in het onderwijs die in het verleden niet ieder kind heeft gekregen in deze stad. En daar moeten we vanaf. Nu heeft de minister uh, toestemming gegeven aan het nieuwe bestuur... om een nieuwe school op te richten. Vindt u dat u als gemeente meer in handen zou moeten hebben... om dat verzoek te kunnen weigeren? U moet uh, nu een pand gaan zoeken. U heeft er eigenlijk verder niets over te zeggen. Het hangt heel erg vanaf hoe dit nu verder gaat. Uh, in Amsterdam hebben we wel als norm gesteld dat er goed onderwijs moet zijn... hoe de bevoegdheden ook lopen. Als het nu lukt om duidelijk te maken dat men of van het initiatief afziet... of dat er kwalitatief goed onderwijs komt... dan hoeft er van mij in de bevoegdheden niets te veranderen. Als dat juridisch onmogelijk is, vanwege artikel 23 en noem maar op... dan werkt dat artikel niet goed. Want dat mag wat mij betreft geen vrijbrief zijn voor slecht onderwijs. Het moet juist de kinderen beschermen. Nu heeft de Tweede Kamer aan de Onderwijsraad een vraag gesteld... over dat artikel 23. Daar is discussie over. Vindt u dat dat artikel 23 afgeschaft zou moeten worden of gewijzigd? Voor mij is dit een testcase. Als je op een moderne manier omgaat met de grondwet... daar staat dat de overheid voor goed onderwijs moet zorgen... Nou, daar zijn we allemaal voor... dan betekent het dat ik voor de kinderen in deze stad mag opkomen... en goed onderwijs mag vragen. Als dat artikel daaraan in de weg staat... Dus als ik nu een school moet neerzetten zonder dat ik het vertrouwen heb dat daar goed les wordt gegeven, dan heeft het artikel zijn langste tijd gehad en dan moet de Tweede Kamer daar ook op reageren. Dus het is een belangrijke case. Niemand is tegen vrijheid van onderwijs, zelf je keuzes maken, zelf je kinderen opvoeden. Maar de voorwaarde in onze moderne samenleving is wel goed onderwijs voor iedereen. Heeft u al contact gehad met de voorzitter van het nieuwe bestuur, de heer Koudret Kamderen? Die voorzitter die ken ik van verschillende andere scholen in de stad. Ik heb hem nog niet over dit nieuwe initiatief gesproken. Ik heb het nieuwe bestuur uitgenodigd voor een gesprek. om uh, de in mijn ogen heel redelijke eisen die wij stellen. met ze te bespreken. En heeft u al gehoord of ze van deze uitnodiging gebruik maken? Uh, daar ga ik voetstouts van uit. Hmm. Nou, dit krijgt nog een staartje als het aan Lodewijk Ascher, Amsterdamse wethouder, ligt. Hij sprak met onze redacteur onderwijs, Josephine Kruijman. Prinses Maxima heeft gisteren in kerkrade het Wereldmuziekconcours geopend. Het evenement is het grootste blaasmuziekfestival ter wereld. Bestaat dit jaar 60 jaar. thema is dit keer Kind en Muziek. En daarom kwam Maxima. Want Kind is, en Muziek is een van haar projecten. Een reportage van Trudy van Rijswijk. Die middenin een wat nerveuze repetitie belandde. De moten van slagwerk. Telegun door GNA. Vuur aan. Patrick Letteren, u bent de dirigent van dit orkest. Het zijn eigenlijk twee orkesten in één. Er zitten veel jonge mensen in. Wat is voor hen het probleem? Want dat is een beetje het credo van dit jubileum. We proberen om kinderen bij die muziek te trekken. Nou is dat in veel gevallen eenvoudig. Maar ik denk als je over blaasmuziek praat, dat het wat anders ja. is. Nou ja, het wordt ons vergeleken met andere hobby's. Als Voetbal wordt heel snel gezegd als je tegen een bal kunt trappen... dan kun je voetballen en dan kun je meedoen. En bij muziek maken is het toch anders. Je zult toch samen de muzieknoten leren, lezen, leren spelen... en instrument leren. Dus eer je dit kunt... Wat zij nu laten horen, dan ben je inderdaad alweer wat verder. En voor sommigen tegenwoordig in deze tijden is dat al een drempel. Het gaat ze dan niet snel genoeg, dan zappen ze al snel naar een andere hobby wil ik zeggen. Nicole, 10 jaar. Luc, 12 jaar. Ik zag jouw wangen bol blazen. Wat is er leuk aan trompet spelen? Um, ja, vooral in harmonie, gezellige sfeer. Je hoort eigenlijk soort van een echte familie. Wat vind jij zo leuk aan muziek maken? Het is een hobby en ik vind het gewoon een mooi instrument. En het klinkt ook leuk en het is leuk om met anderen samen te spelen. En de liedjes zijn ook leuk die we spelen. Dus... Nou zeggen ze dat het heel moeilijk is om jeugd bij muziek te betrekken. Ze zitten liever achter de computer. Zitten jullie ooit achter de computer? Ja. Zeg, ja als je het kunt, dan is het net zo leuk als achter de computer. Meneer Van Loo. U bent voorzitter van dit uh, wereldmuziekconcours. Uh, en u hebt zich voorgenomen dat er nog 60 jaar bij moet. Heb ja. ik begrepen? Ja, nee, dat is, is correct. En dat betekent jeugd erbij betrekken? Ja. Maar dat lijkt me niet meevallen. Ja, nou kijk, dat is uh, nou net uh, de essentie van het project... dat uh, door Prinses Maxima geïnitieerd is. We hebben in 2009... Een tafelconferentie uh, had onder het thema Ieder kind zijn instrument. Dat uh, erin verzag dat kinderen een instrument ter beschikking gesteld zouden krijgen, gratis. En op die manier onder andere via het primair onderwijs uh, kennis zouden maken met muziek, muziekeducatie, educatie. En van daaruit interesse in muziek zouden gaan genereren. We worden geconfronteerd nu met het project van Prinses Maxima. En, Want die pakte het ook op? Die pakte het ook op. En uh, ja, dan komen twee lijnen op een fantastische manier bij elkaar. En uh, ja, uh, wij gaan dus ook vanuit die invalshoek nu uh, vanaf vandaag uh, verder uh, met blaasmuziek uh, in de richting van uh, jeugd. Mooie ambassadeur, hebt u zich. Ik denk dat ze toch ook een enorme betekenis heeft voor met name de jeugd in Nederland. Het rolmodel dat zij invult voor jeugd heel erg belangrijk is. En ze heeft drie jonge kinderen. En We gaan nog op het einde uiteraard namens de uh, WMC een cadeautje aanbieden. We hebben de pauk als uh, symbool van het WMC. Dus u geeft die drie kleintjes een paar enorme trommels. Ja. Willem-Alexander zal blij zijn zeg. Nou ja, we hopen dan nog eens een keer van uh, de prins en de prinses te horen. Uh, wat voor wat, lawaai het ja, was. Oh, dat was, ja, oké. Okay. En even later krijgt prinses Maxima inderdaad de drie pauken. En als ze het al een probleem vindt, laat ze het in ieder geval niet merken. Dit is een heel mooi en nuttig cadeau. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. In de strijd om de KNVB-bekers zijn gisteren de laatste wedstrijden in de tweede ronde gespeeld. Grote verrassingen waren er niet, behalve dan misschien dat de Goesbeekse topklasser Achilles 29 na verlenging en de strafschoppen Telstar versloeg. In de derde ronde moet Achilles tegen MVV. Ibrahim Afelay is zwaar geblesseerd geraakt. Hij scheurde gisteren tijdens de training bij Barcelona zijn voorste kruisband van zijn linkerknie. Vandaag wordt hij geopereerd. Vermoedelijk is hij een half jaar uitgeschakeld. De bondscoach, Bert van Marwijk, reageerde geschokt. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Maar we hebben tot op heden geen contact uh, gehad nog. En, uh, en de dokter is koortsachtig op zoek om, uh, om de medische staf van uh, Barcelona te bereiken... om wat meer informatie te krijgen. Maar ja, goed, de ervaring leert dat zo'n uh, zo zo operatie en zo'n blessure ja, tussen de zes en, en tien, elf maanden duurt... Ja, het is gewoon, voor de jongen is het verschrikkelijk. En, en ik kan het, wel, ik kan het dan bijna niet loven. En voor ons is het ook heel erg, want uh, hij, hij deed gewoon heel erg goed bij ons. Een ploegenoord van uh, Affelay bij Oranje. Wesley Snijder hoorde het nieuws gisteren in het radioprogramma Langs de Lijn. Ik krijg uh, heel ding over mijn lichaam. Ja, wij ook toen we het bericht net zagen. Uh, net terug uh, naar een blessure en dan uh, een hele zware blessure eroverheen. Dus ik neem aan dat je het nou, zo dat, even uh, gaat bellen, neem ik aan. Ja, ja, ja dat ga ik meteen nu, ja. Sneijder heeft trouwens een nieuwe trainer bij zijn club Inter Milan. Gasparini is vervangen door Reinari. Uh, dat was te verwachten, omdat Inter nog geen wedstrijd had gewonnen onder Gasparini. En dat is volgens Sneijder te wijten aan het systeem dat hij wilde spelen. Hij was nog door de spelers gewaarschuwd. Er uh, zijn er wel een aantal spelers naar hem toe gegaan en hebben gezegd van... luister, misschien hebben wij de spelers daar wel niet voor, hè? Om zo in, die, in dat systeem te spelen, dus... Uh, laat het op een andere manier gaan doen. Maar ja, dat, dat, dat werkte niet, dat ging niet. Hij wilde zich niet aanpassen aan, uh, aan een ander systeem en ja, dan op een gegeven moment zijn de resultaten slecht. En ja, dan is het altijd uh, in de voetballerij dat dan de coach uh, de schuld krijgt van deze situatie. Maar ik moet zeggen, uh, uh, het zijn natuurlijk nooit leuke momenten als, uh, als een trainer ontslagen wordt en, uh, en dan voor de groep staat en uh, ja, eigenlijk die mededeling doet. Ook Klaas-Jan Huntelaar krijgt een nieuwe trainer. Ralf legt legde zijn functie bij Schalke 04 per direct neer. Hij vertelde dat hij leidt aan het vermoeidheidssyndroom, ME. En vindt dat hij de benodigde energie voor de baan mist. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is half zeven, Thomas en goedemorgen. Goedemorgen. De Tweede Kamer wil dat het kabinet niet verder bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Het budget moet minimaal 0,7 van het bruto nationaal product blijven in deze regeerperiode. Een motie daarover van GroenLinks en de ChristenUnie kregen meerderheid dankzij regeringspartij CDA. De deeltjesversneller CERN in Zwitserland heeft metingen verricht die niet kloppen met de relativiteitstheorie van Einstein. Superkleine deeltjes gingen sneller dan het licht en volgens Einstein kan dat niet. De onderzoekers geloven het zelf eigenlijk ook niet en laten hun werk opnieuw bekijken. De meeste Nederlandse banken houden hun investeringen verborgen voor consumenten. Die conclusie staat in een rapport van de Eerlijke Bankwijzer. Acht van de elf onderzochte banken geven weinig openheid... over de bedrijven of activiteiten die ze financieren. En in Texas mogen ter dood veroordeelde geen laatste maaltijd meer uitkiezen. Gouverneur Whitmire vindt het ongepast... dat veroordeelde misdadigers dat privilege hebben. Hij reageert waarschijnlijk op een veroordeelde... die een enorme maaltijd met veel vlees, fastfood en ijs bestelde... En vervolgens alles liet staan. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Er trekken wolkenvelden over land, maar er zijn ook opklaringen. Op een enkele plek valt een klein beetje regen. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. En de temperatuur ligt op dit moment tussen 15 graden aan de kust en 8 graden in het oosten van het land. Vanmiddag is er een wisseling van bewolking en zonnige momenten. Heel plaatselijk kan een lichte bui ontstaan, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De middagtemperatuur komt uit tussen 17 graden in het noorden en 19 graden in het zuiden van het land. Vanavond klaart het breed op, er staat bijna geen wind en de temperatuur daalt in het binnenland naar een graad of 7. Verspreid over het land komen mistbanken voor, daarbij kan plaatselijk dichte mist ontstaan met een zicht minder dan 200 meter. Morgen lost de mist in de ochtend langzaam op en breekt de zon door. In de middag is het vrij zonnig met af en toe bewolking en maximaal tussen 18 en 21 graden. Dag Frans, jij belt vast over de verhuizing, wanneer we moeten helpen. Zit je er al? Erkende verhuizers? Ja. Jij je ook al? Zorgeloos verhuizen, voor minder dan je denkt. Erkende verhuizers. Wat kost een verhuizer.nl? Pensioen. Ha, ik zou maar gaan sparen, daar heb je meer aan. Hoezo? Wat een onzin. Inderdaad, voor een goed en betaalbaar pensioen is sparen niet genoeg. Het is ook nodig om te beleggen, want dat levert meer op dan sparen. Zonder te beleggen zouden de pensioenpremies hoger zijn en de uitkeringen lager. En de beleggingsrisico's? In het de pensioenfonds deel je die met elkaar. Ga voor meer zin en onzin over je pensioen, naar samen jij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 Morgen, het is vijf minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Veel Palestijnen zijn woedend op Amerika omdat Amerikaanse president Obama zo duidelijk achter Israël staat. De Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al Haq, die de Nederlandse geuzepenning won, vindt dat Amerika, maar ook Nederland met twee maten meet. Onze correspondent Sander van Hoorn sprak met de directeur van Al Haq. If you speak about the capacity of the Palestinian people I think they are ready De Palestijnen zijn er al heel lang klaar voor zegt de directeur van Al-Haq. When you compare us with the uh, South Sudan we are uh, more than ready. Vergelijk ons met Zuid-Soedan dan zijn we er meer dan klaar voor. En natuurlijk blijft het probleem dat Fatah en Hamas verdeeld zijn, dat je een regering hebt op de westelijke Jordaanhoeve en in de Gazastrook die allebei nog is, de mensenrechten schenden en daar maken we ook melding van. This is the uh, reality. I think uh, it makes Palestinian case uh, weak. Het helpt de Palestijnse zaak niet, maar het grote probleem, zegt hij, dat blijft de bezetting. De the question is uh... Het gaat er niet om of de Palestijnen klaar zijn. Het gaat erom of de internationale gemeenschap er klaar voor is. En hier echoot hij de woede van heel veel Palestijnen. De Verenigde Staten, Israël en sommige Europese landen, waaronder Nederland... die steunen democratische bewegingen in het Midden-Oosten... maar niet als het om de Palestijnen gaat... De woede op de Amerikaanse president Obama, die is heel groot. Like, uh, the and like other, uh, uh, one of them is uh, the Netherlands. That's one of the things. Nog een sentiment dat je heel vaak tegenkomt. Twintig jaar geleden, toen de onderhandelingen begonnen, toen woonden er 150 tot 200.000 kolonisten op de Westelijke Jordaanoever nu zijn het er 500.000. Eh uh, 20 years ago eh uh, the number of the settlers in the West Bank it was around uh, 150 to 200.000 uh, settlers. Today you are speaking about 500.000 settlers. Israël gebruikt onderhandelingen om meer voldongen feiten te creëren. And maybe we will face another reality about one democratic state in this area and the solution of two states will be too late. Als dit initiatief niet lukt, dan komt er geen oplossing. Dan wordt het één staat voor twee volken. Dan is er gewoonweg geen twee-staten-oplossing meer. Uiteraard hoort hier in de loop van de ochtend meer... over de aanvraag van de Palestijnen vandaag bij de VN... om lid te worden bij de VN. Later meer dus. We gaan naar de aandelenkoersen. Die gingen gisteren opnieuw hard onderuit. De Dow Jones-index sloot zelfs meer dan 3,5 lager. In die turbulente tijden komt de gehele economische wereld in Washington bij elkaar. Want daar begint vandaag de jaarvergadering van het IMF en de Wereldbank. We schakelen met Washington met Jacqueline Ekman. Jacqueline, wat kunnen zij doen? Kunnen ze tijd nog keren? Ja, je zou het wel verwachten. Want iedereen die op uh, financieel gebied wat voorstelt uh, hier in... die uh, uh, ja, is hier op dit moment in D.C. of, of komt vandaag nog aan... Je kunt het zo gek niet bedenken, politici, economen, centrale bankpresidenten, zo'n 13.000 gasten uit 160 landen. En uh, ja, er worden allerlei vergaderingen gehouden, plenaire vergadering uh, deze ochtend met uh, directeur van de IMF Lagarde en van de Wereldbank Zelk. Maar dan los van dan al deze grote plenaire vergaderingen wordt er ook... Intern worden er ook kleine vergaderingen belegd. Uh, niet de minste, de G20 bij elkaar, de de BRIC landen de opkomende economieën bij elkaar... en ook de, een aantal belangrijke ministers van Financiën, waaronder Tim Gardner van de Verenigde Staten... Uh, voorzitter van de Europese Centrale Bank... Um, je zou denken, uh, met al deze mensen bij elkaar, dat er toch wel een, een oplossing moet komen. Maar het gaat voornamelijk om elkaar goed in de ogen kijken, um, ook afdwingen dat er uiteindelijk een besluit komt. Dat is ook iets wat Lagarde gisteren nog in de vergadering zei. Uh, dat ze verwacht dat de wereldleiders nu toch echt met een oplossing komen. En zijn al die politici en bankiers, Jacqueline, net zo negatief als we zien uh, de stemming op de beurzen? Nou ja, gisteren um, zei Lagarde uh, van het IMF al, oh, dat was eigenlijk de openingspersconferentie uh, uh, die zij hield. Het is een hele moeilijke tijd en dat beseft zich, uh, iedereen zich nu wel zo langzamerhand. Al die economieën zijn verbonden, dus dat het in Europa nu slecht gaat, dat ze er in Europa niet uitkomen, heeft ook meteen gevolgen voor hier in de Verenigde Staten en ook in andere landen. En dat uh, beseft men zich nu ook en dat is nu wat je ook op de beurzen terugziet, zelfs de beurzen en economieën die het eigenlijk heel goed doen... daar hebben de beleggers er geen vertrouwen meer in. En daarom zie je die aandelen ook zo enorm kelderen. Dus nou, het vertrouwen eh, is eh, ver te zoeken. Eh, oplossingen worden er natuurlijk nog wel gezocht... maar eh, er moet erg hard aan gewerkt worden. En ja, de hele wereld is er vertegenwoordigd. Is ook uh, de hele wereld um, somber in dat opzicht? Want ik kan mij voorstellen dat bijvoorbeeld landen als China nog wel uh, positief kijken naar uh, hun eigen groei, bijvoorbeeld. Ja, dat, die zijn natuurlijk in zekere zin ook positief. Die vinden daar ook nog wel goed gaan. Maar um, uh, ook zij hebben last van het feit... dat het in andere landen ook niet goed gaat. Het, het is allemaal met elkaar verbonden, zoals ik al zei. Uh, de BRIC-landen, die opkomende economieën... die ook verenigd zijn, India, China, Brazilië... die hebben de, de Europese leiders ook echt tot actie opgeroepen. Gisteren nog in een vergadering. Ze zijn bang... Uh, meegesleurd te worden met een eventuele recessie... die er misschien aan zit te komen in Europa en de Verenigde Staten. Nou zei je net al, um, Christine Lagarde heeft aangegeven... dat er een beslissing moet komen. Uh, waar denkt zij aan? Problemen zijn bekend in de Verenigde Staten, de enorme staatsschuld, nou de problemen in Griekenland en Europa en de, de Europese leiders die echt een gezamenlijke aanpak moeten komen. Uh, dat is allemaal bekend, maar nu moet het doorgepakt worden. En dat is ook echt iets wat de IMF uh, ziet uh, als zijn taak de wereldleiders hiertoe dwingen. Om, om echt met een gezamenlijk plan van aanpak te komen. Want daar ligt het nu. De problemen zijn bekend. En nu de aanpak nog. Oké, okay, en, en wie is er voor Nederland bij in Washington? Allereerst de minister van Financiën... Um... Jan Kees de Jager uh, en natuurlijk het eerste publieke optreden van Klaas Knot. Dat is de nieuwe bankpresident, de opvolger van Nout Welling. Uh, dat wordt ook interessant om um, hem te zien opereren en hoe hij het, uh, het gaat doen. En verder uh, de staatssecretaris van buitenlandse zaken knapen. Drie man sterk uh, tussen alle, alle grote uh, wereldleiders, bankdirecteuren... En uh, ministers van Financiën. Oké, okay. Jacqueline, dankjewel vanuit Washington. Uiteraard uh, horen we later vandaag meer vanuit Washington... bij de jaarvergadering van het IMF en de Wereldbank. Dan naar het bekervoetbal. AZ heeft zich gisteren geplaatst voor de derde ronde van de KNVB-beker... ten koste van FC Groningen. AZ won na verlenging met 4-2. Groningen eindigde de wedstrijd met negen man... nadat Sparf en Ivens rood hadden gekregen in de verlenging. Rob Fleur sprak kort na het duel met de trainer van AZ. Een hele zwaar bevochte zege, Gert Jan Verbeek. Maar grote vraag is, hoeveel mensen heb je nog voor komend weekend? Het is, uh, het is vervelend. Het zit even niet mee in dat opzicht. Uh, Ali die uitvalt. Uh, en en ja, Ali en, uh, en Jozi Altidore die uh, in de warmte aangeeft... dat hij niet kan spelen. Vervelende dingen, maar het is niet anders. Wat gebeurde er precies met Messou? Die is drie minuten in het veld krijgt een schop in zijn gezicht. En dan? Ja, heeft hij een bloedende lip en, met een, en die was dusdanig uh, ingescheurd dat, dat dat gehecht moest worden. Dat, dat, dat lukt niet. Een, een wenkbrauw of een vleeshond nog wel. Maar een lip niet. En met een bloedende mond mag je niet weer het veld in. Dus ja, dan moet je wisselen. Want ja, je, was inmiddels, je bent nu aan je vierde spits bezig? Ja, nou ja. Wie weet dat we zaterdag weer uit de hoge hoed toveren. Maar... Maar het mag. Uh, heb je nog meer smaken? Nou, dan gaan we eerst maar eens kijken hoe het met Joosje is en, en uh, hoe dat verloopt. Dus dat zien we wel even. Maar nou, dit wordt wel heel erg krap, hè? Nee, ik zei al, we hebben er wel elf. En dat bleek voorafgaand aan vooraf deze wedstrijd ook weer. Maar uh, als je Feyenoord kracht zondag om half één, die een dag extra rust hebt en je hebt nou extra moeten spelen, dat lijkt me niet echt uh, bevorderlijk. Nou, als ze zo door is, geen probleem. Komt allemaal goed, zegt Verbreek. Inmiddels is er geloot voor de derde ronde. Opvallendste, coach John van den Brom ontvangt met Vitesse zijn oude club. Ado Den Haag. En zo dadelijk in het Radio 1 journaal. Zeven asielzoekerscentra gaan dicht, maar in schinnen accepteren ze dat niet. We bellen straks met de burgemeester. Eerst maar eens even horen hoe het is op de weg. Jolanda van der Velde, goedemorgen. Goedemorgen Lara. Het is vroeg, het is vrijdag. Het, is het is zal wel rustig zijn. Het is donker, het is, ja. Het is hartstikke rustig op de weg. In zoverre, er worden nog nergens files gemeld. Het zal nog even duren, maar ja, de eerste vertraging... denk ik op de A7 richting Amsterdam. En ook op de A15 richting Europort. Rond half negen, niet meer dan 30 kilometer. Oké, okay, tot later dan. Jo. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen... Vandaag opent koningin Beatrix op de Maasvlakte een nieuwe terminal... waar vrachtschepen vloeibaar gas kunnen lossen. Het is de eerste LNG-installatie in Nederland. Verslag op, Paul. Binnenkort kookt u uw potje misschien wel op gas dat afkomstig is uit Algerije. Of van nog verder van huis. Egypte, Angola, Ghana. Landen in opkomst zijn Australië en Indonesië. Zegt Paul van Gelder. Hij is de hoogste baas van de Gasunie. Vroeger leek de voorraad gas onder eigen Nederlandse bodem onuitputtelijk. Maar dat is natuurlijk niet zo... We zien dat de aardgasproductie uit het Groningenveld langzaam afloopt. Willen we in Nederland gewoon voor langere tijd zeker zijn van de levering van aardgas... dan zullen we andere bronnen moeten aanboren. Dat doen we met GATE. En een tweede aspect is natuurlijk dat we de afhankelijkheid van andere bronnen ja, daarmee doen afnemen. GATE, dat staat voor Gas Access to Europe. En dat is dus het idee, via Europa stroomt gas van over de hele wereld Europa binnen... Nederland en Rotterdam fungeren daarbij als een grote rotonde. Ja, de gasrotonde van uh, Europa. Daar zitten onder andere gasopslagen bij, daar zit uh, een versterking van het Nederlandse netwerk uh, hoort daarbij. Dus als je ziet uh, dat we gewoon opritten en afritten van een gasrotonde hebben, dan, uh, dan is dat een strategie die, die goed is voor Nederland, voor de Nederlandse gasmarkt, maar ook voor Europa. Dat gas wordt met schepen aangevoerd in vloeibare vorm als liquefied natural gas. LNG is niks anders dan een transportvorm van aardgas. Het is 600 keer kleiner en daardoor wordt het vloeibaar en wordt het koud. Hier halen we het uit de schepen, pompen het naar onze voorraadtanks toe. We hebben drie tanks van 180.000 kubieke meter elk. Daar slaan we het op totdat onze klanten aangeven dat ze graag het aardgas op het Nederlandse aardgasnet willen zien. En dan gaat het door onze procesinstallatie, maakt het weer gasvormig. En bij ongeveer kamertemperatuur gaat het, het hoge drukgasnet van de gasunie in. En dat is Branko Pokorni, de directeur van de nieuwe gasterminal. Vandaag wordt hij geopend, maar net twee weken geleden was er een vervelend incident. Een gaslek. Dit is RTV Rijnmond, met het laatste nieuws. De lekkage ontstond tijdens onderhoudswerkzaamheden op een van de stijgers... doordat een werknemer een fout maakte. Daardoor werd het gassysteem geopend en kwam er aardgas vrij. Het leverde een spectaculair plaatje op. Een grote witte wolk. Die volgens directeur Paccoornie overigens geen kwaad kon. Behalve voor de beeldvorming natuurlijk. We zijn er helemaal niet blij mee. De installatie trouwens heeft correct gereageerd. De fabriek heeft gedaan wat hij moest doen. En toen de fabriek er zelf achter kwam dat er een lekkage was. Dit is voor ons een absolute wake-up call. Procedures uh, uh, ja, waar ze niet gevolgd waren, worden aangescherpt, mensen worden extra getraind. En iedereen is nou zodanig uh, ja, positief scherp dat we toch behoorlijk zeker weten dat dit niet snel meer zal gebeuren. Het is nieuw voor Nederland. Dus zijn er voorlopig nog wat extra veiligheidsmaatregelen van kracht. Zoals een soort varende escorte. We hebben in ieder geval met de autoriteiten afgesproken... dat de eerste serie schepen in de komende maanden... dat die in, onder een apart regime vallen. En die brengen we alleen maar binnen s'nachts tussen 12 en 4. Dat is de combinatie van eigenlijk... Ja, het trainen van de veiligheidsprotocollen met elkaar, met de autoriteiten. Maar ook zorgen dat we anderen niet tot last zijn, omdat we toch wel wat aan het manoeuvreren zijn met de schepen. Wat zou er kunnen gebeuren als je een stevige aanvaring krijgt tussen een gasschip en een ander vaartuig? Nou, dan denk ik dat het andere vaartuig een probleem heeft. Want de LNG-schepen zijn zodanig sterk geconstrueerd dat, nou, laat ik het anders zeggen, de eerste moet nog kapot gemaakt worden. En ze varen toch al zo'n 50 jaar rond over onze wereldzeeën. Een verslag was dat van Roel Het is twaalf minuten voor zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. En wij gaan eh, nou, een paar honderd meter verder. Vanuit de studio naar Beeld en Geluid hier in Hilversum. En daar wentelt Joris van der Kerkhoff zich vanochtend namelijk. In de televisiehistorie gaan we nog meer fijne tuentjes horen, Joris? Nee, ja, later. Uh, bijvoorbeeld het volgende uur, als duidelijk wordt... welke van de vijf uh, jeugdprogramma's uh, in die kanon terecht uh, zouden kunnen komen. Um, ik zit hier bij uh, Han Pekel en dat is de veroorzaker van het geheel hier. 60 jaar televisie, de kanon van de televisie. De veroorzaker ook van het instituut uh, uh, waar we nu zijn, uh, beeld en geluid. En de veroorzaker... Het is zo'n negatief woord eigenlijk, hè? We bedoelen het heel positief. Van wordt vervolgd. En het mooie is, u hebt hier een verzamelcd. Eh, met allemaal eh, delen van, de, van vroeger daarop van wordt vervolgd. Weet u nog, ik ben Han Pekel. En wie doet u na? Ja, als ik, dat hebben ze wel heel vaak gevraagd. Dan zou ik Donald Duck maar moeten doen. Maar dan kan ik de rest van de dag niet meer spreken. Maar ik, ik doe voornamelijk mezelf na, zeg ik dan maar vaak. Ja. Ah, doe nog eens, en dan iets dieper nog. Hallo allemaal. Nou, dat was zo'n gevleugeld woord in de vroege jaren tachtig. En nog steeds, dagelijks spreken mensen mij aan... en die zeggen, hoi, en dan doen ze ineens Miep Miep, soef soef na... of Woody Woodpecker of Donald Duck. Dat is erg leuk om als oude man zo regelmatig te mogen overkomen. Blijkbaar is het programma wordt vervolgd op het netvlies blijven kleven. Ja. Komt het dan ook in de kanon terecht? Nee, het zit niet in de Canon, maar het heeft een heleboel jaren geleden... een jaar of vijf terug wel in de Kinderkanon uh, zijn plaats gekregen. Nee, er zijn natuurlijk veel belangrijker dingen. Het is vandaag de dag van de Televisiekanon. En daarmee vieren we eigenlijk ook 60 jaar televisie. Want de televisie bestaat op 2 oktober om precies kwart over acht in de avond 60 jaar. En de tv-kanon die vandaag eigenlijk de televisie en de media een beetje beheerst... is voor mij ook een onverwacht succes. Ik heb niet van tevoren kunnen bevroeden dat zoveel mensen... Uh, zo enthousiast zouden gaan stemmen en betrokken zijn... bij iets waar ze dagelijks mee te maken hebben, de televisie en de radio. 60.000 mensen die uiteindelijk gestemd hebben. Is het alleen nostalgie of is het via vroeger naar de toekomst kijken? Het is zeker een belangrijk deel nostalgie. Maar het is ook iets dat ons leven beheerst... waar heel veel mensen vreugde en inspiratie uitputten. Vergeet niet, we kijken nu nog steeds drie uur en elf minuten televisie. Bij VAR, een van de belangrijkste onderdelen van onze tijd. Van onze beschikbare vrije tijd besteden we circa 40 procent aan de televisie kijken. Oké, okay. en een deel van onze tijd gaan we ook besteden aan het radio luisteren. En daar gaan we nu mee verder. Zullen we onszelf gewoon ook weer nadoen? <lacht> radio is het mooiste wat er is. Eigenlijk. Zo is het. Kijk, dat, is St -st -st -st. dat horen we graag. Nee, laat maar hoor. Dat is prima. Okay. Radio is het mooiste wat er <lacht> doe jij nou, is. Heel goed. Wij gaan door. Wij gaan naar Schinnen. Zeven asielzoekerscentra gaan dicht, besloot het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers eergisteren. Een van die centra staat in de gemeente Schinnen in Limburg. Ik heb nu contact met de burgemeester Berry Link. Goedemorgen. Goedemorgen. U neemt geen genoegen hè, met die sluiting die is aangekondigd. Waarom niet? Nee, dat klopt. Uh, het AZC bij ons bestaat uh, nu 24 jaar. En uh, het is een, een, uh, een gebouw dat uh, geheel met de samenleving is geïntegreerd. En uh, wij hebben de afgelopen jaren veel contact met het COA gehad, Want er is al een aantal keren aangegeven van misschien zou het ooit moeten sluiten. Mm -hmm. Maar um, het COA heeft altijd zeer positief op ons gereageerd. Men vindt het klein, overzichtelijk, veilig in een rustige omgeving met veel maatschappelijk draagvlak. En Dat laatste herhaal ik nog een keer, echt veel maatschappelijk draagvlak, want dat is niet overal in Nederland zo. En het uh, allerbelangrijkste is dat het op een natuurlijke wijze geïntegreerd is met onze samenleving. Ja, ja dat, dat, kan, dat ik... kan natuurlijk zijn, meneer Link. Maar um, de lezing van uh, onder andere het ministerie is dat er gewoonweg um, ja, steeds minder asielzoekers binnenkomen. Het land binnenkomen. Dus dat um, de meeste centra niet meer nodig zijn. Begrijpt u dat? Ja, dat begrijp ik heel goed. Maar uh, daar staat tegenover dat uh, die organisatie, die AZC's die heel goed draaien in onze begrippen, dat we daar goed naar moeten kijken of je die zomaar uit onze samenleving weer weg moet en halen. En met goed draaien bedoelt u uh, centra die een rol spelen binnen bijvoorbeeld uw gemeente? Exact. En een van de belangrijkste punten waar wij uh, mee zitten is dat, uh, omdat het op een natuurlijke wijze geïntegreerd is, mm. een, een hele goede band is bijvoorbeeld met onze met plaatselijke basisschool, waar uh, 28 tot 35 leerlingen zitten ja, die het erg naar hun zin hebben, over en weer, zowel uh, uit onze samenleving van Schinnen als uit de samenleving van het AZC. En ja, die willen we niet zomaar loslaten. Nee. Wat gaat u doen om te voorkomen dat... Het AZC moet sluiten? We hebben uh, een gesprek gehad, uh, al een aantal keren met het COA. Uh, we hebben nu een brief opgesteld samen met de colleges van de en wethouders van de omliggende gemeente. Zit dat Geleen, Stijn, Beek? Uh, en ons eigen college, uiteraard, om te kijken of we minister Leers op een andere gedachte kunnen mm, brengen. Een brief, denkt u dat dat genoeg is? Ook het schoolbestuur doet daaraan mee. Hmm. Ja, of dat genoeg is, weet ik niet. We hebben uh, in 2003 en in 2005 een soortgelijke situatie gehad. Toen was dat wel genoeg. En uh, wij proberen uh, nog eens een keer uh, minister Leers van te overtuigen... dat het toch belangrijk is voor een gemeenschap die ja. zo humanitair is als de onze... dat we dat graag nog willen voortzetten. Duidelijk. Ik ben benieuwd hoe gereageerd zal worden op die brief door het ministerie. Burgemeester Beryling, dank u wel. Dank u wel. Ha. Het NOS Radio 1-journaal. De Ochtendkranten. En bij mij Marjan Koekoek. Goedemorgen. Goedemorgen. Gun patiënten een rustige dood. Dat zegt ambulancehulpverlener Erik van Engelen in de Volkskrant. Volgens hem worden oudere patiënten vaak onnodig en ongewild gereanimeerd. Deze mensen willen vrijwel zeker liever in hun eigen bed overlijden. Ze zijn uitbehandeld of gewoon klaar met leven en willen niet meer, al dus Van Engelen. Deze Van Engelen schreef afgelopen zomer een artikel in artsenvakblad Medisch Contact over dit probleem. Zijn noodkreet kreeg bijval van artsen en medisch personeel die vaak te maken hebben met deze groep patiënten. Maar het is een moeilijk onderwerp om te bespreken, zegt de ambulanceverpleegkundige. Haagse Turken boycotten massaal het gratis inburgeren. Dat staat in de Telegraaf. 200 Turken hebben de brui gegeven aan de integratiecursus... sinds de Centrale Raad van Beroep een maand geleden... bepaalde dat Turken met een verblijfsvergunning... niet langer verplicht mogen worden een inburgeringscursus te volgen. De uitspraak heeft gevolgen voor zo'n 4000 Haagse Turken. De cursusweigeraars die sinds 2007 in Den Haag beboet zijn... kunnen dat geld terugvragen bij de gemeente. Want ja, die boetes blijken nu onterecht. De gemeente Den Haag kan volgens de Telegraaf... 10.000 euro's aan claims verwachten voor onterecht geïndeboetes. Kinderen tussen de 7 en 12 jaar die te laat naar bed gaan. hebben een veel grotere kans op een depressie. Zeker als ze na 10 uur s'avonds gaan slapen. Dat staat in het Algemeen Dagblad op basis van een onderzoek... onder 700 Aziatische kinderen. In het onderzoek wordt gesproken van 4,5 keer zoveel kans op depressie... bij kinderen die te laat naar bed gaan. De Haagse psycholoog Kluft zegt in het AD... dat de vergrote kans op depressie niet één op één te vergelijken is met Nederland. Het gaat immers om Aziatische kinderen. Maar het is wel duidelijk dat er een verband bestaat. En over Aziaten gesproken. Angstige uren voor de Chinese nationale schaatsselectie. En trainer Egbert Post woensdag in Drenthe, zo staat in het AD. Een van de teamleden verdween spoorloos tijdens een duurrit per racefiets. Ze werd pas s'avonds teruggevonden. VV was verdwaald en had haar toevlucht gezocht... In de enige plek waar ze haar taal spraken, een Chinees restaurant. Ja, de schrik zat er goed in bij de Groningse trainer In het vervolg geef ik drie mannen en twee vrouwen van het Chinese schaatsteam... briefjes mee met mijn telefoonnummer, dus post in het AD. Tot zover het kantoverzicht. Marjan Koekoek, dank je wel. Zo dadelijk, na het journaal van 7 uur... gaan we het hebben over de inhoud en de vorm. Inderdaad, het doe-is-normaal incident. Later meer.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 Dit is Radio 1.